anders verwacht in de pers. Maar ze is nog jong en wat nog niet is, kan nog komen. Vooral deze leeftijd. Deze week is de eendagvlieg Why Could It Be Christmas Every Day van Bianca Ryan. Nee. Den ridde gehad, het ziege dus is mich dat. Ziege is mich Zit ik deftig te eten en vliegen mijn vrede yes mich Op den oergeroode zee voor een noot op hartstikke glad. Mijn honger hoangen wat weg, gaan men de stijm met kervat op de stad. Strakke kervat. Ik ben een perenkop in de plek, ik lief van de trap. De kop is met mij, ik ga weer de pijpen naar voren op je klap. Het is niet te gelukken, niet te geperken, neem je op staan, neem je op staan. Soms zitten er even niet meer tussen blé en ster, en nou ik laat niet zijn beer. Kleine première Fabrizio was er met Cheeky dat, En ik denk dat het uh, toch wel een grote hit gaat worden dit jaar. Ik denk het ook. Of dit jaar. Ja. Volgend jaar. Leuke hit. Met de, met, de, met de carnaval, dan gaat dit helemaal knallen. Zeker weten, welkom bij het tweede uur van Roy Onair hier op CFM Zandvoort. Ja, helaas alweer de laatste Roy Onair nogmaals. En uh, ja, een fantastische uitzending. Het eerste uur hebben we met niemand minder Jeroen van de Boom gesproken. We hebben er in ieder geval uitgekregen dat uh, ja, de toppers in gesprek zijn geweest. En uh, ja, wij zijn daar uh, heel erg blij mee met dat uh, grote primeurtje. Want daar zijn wij dan wel weer de enige in. Ja, de eerste... Daar zijn we heel erg blij om. Uh, ja, het tweede uur kan u verwachten. Een interview met Jamai. Ja, jij bent daar best wel zenuwachtig over, hè? Ja, ja, ja. Ik ben persoonlijk toch best wel een grote fan van Jamai. Dus, uh... okay, oh. dat is wel leuk. En je hebt wel sms-contact met hem Ik part, heb ja. wel sms-contact met hem gehad. Ja, <laughs> dat is echt... Uh... En um, ja, hij is natuurlijk begonnen met zijn eerste hit Step Right Up. Daarna heeft hij niet zoveel hits meer gehad. Maar hij is wel een hele grote musicalster geworden. Ja, als ik hier mijn lijstje aflees met, uh, met alle musicals waar hij in heeft gespeeld. Dat zullen we straks doen tijdens... Uh, Tijdens het interview. Maar uh, nou, dan kun je niet zeggen dat hij stil heeft gezeten, die hey, jongen. Ik krijg net toch eventjes een uh, Twitter-berichtje van Cole. Uh, Cole uh, vertelt toch van: hij kan ook uh, vertellen dat uh, zijn oude tent nog terug te koop is voor weinig. <laughs> ja, <laughs> ja, dan heb je het over Jeroen van der Boom, hè? Ja, ja dat uh, bedoel ik ook. Oké, okay, nou ja, wie weet luistert hij nog mee en uh, ja. Misschien gaat hij een bot doen, je weet het niet. <laughs> in ieder geval uh, heel veel uh, leuks nog bij uh, Roy On Air hier uh, bij CFM uh, Zandvoort. Uh, Zometeen ook nog het ramenwaarnieuws, shownieuws en natuurlijk vele interviews hier bij CFM uh, Zandvoort. Blijf lekker luisteren met een Gluaantje erbij. En natuurlijk met een kerstsprookjes uh, uh, hier in het dorp. Hallo, mijn naam is Frans Duits en ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en een hele goede jaarwisseling. En we horen elkaar snel op C&W. Hallo, mijn naam is Frans Duits en ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en een hele goede jaarwisseling. En we horen elkaar snel op Een single die waarschijnlijk in 2010 een hoop gaat doen. Pandora, Bloem en uh, Kitschi Kitchi. We luisteren nog steeds naar Royal Air hier op ZFM Zandvoort. En zoals we al beloofd hebben, we hebben niemand minder dan Jamai aan de telefoon. Jamai, ja. goedenavond. Goedenavond. Oké, okay, de eerste vraag. Ja, je kunt hem verwachten. En heb je gewonnen? Nou, dan ga ik je <laughs> nog even verrassen. Want uh, wij zijn dus in beraad gegaan uh, met de jury. Mm -hmm. En uh, bestaande uit uh, een presentatie van King FM en een E&R-manager. Uh, ja. En we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk, uh, Vivian en ik, allebei uh, goed hebben geplukt. Mm -hmm. En dat de bands, uh, en daar kwamen pas achter, echt bij de live-optreden... dat ze eigenlijk zo verschillend zijn qua doelgroep... dat het heel erg moeilijk was om nou een winnaar te gaan kiezen... en op basis van wat we dat nou een winnaar gingen kiezen inderdaad. Dus um, wat hebben we gedaan... Het programma wordt in januari en februari wordt uitgezonden. En dan mogen de kijkers gaan beslissen welke band uh, het beste geplukt is en verdient om te gaan winnen. Ah, oké. Okay. Ja, maar dat was even kort voor de luisteraars die het niet weten. Jij had een, een band onder je hè? en je had je vier dagen de tijd om daar zoveel mogelijk promotie voor te maken. Ja. Zodat, uh, ja, dus dat, zodat uh, er zoveel mensen zouden komen dat jij zou winnen. Dat ja, was de eerste inderdaad. inzet. Maar dat betekent dus ja. nu dat de, de jury uh, de mensen thuis gaan worden. Nou ja, inderdaad. Ja, De mensen thuis moeten gaan beslissen welke band het, het beste geplugd is. En waar de mensen ook zelf het meeste mee hebben. Ja. Uh, misschien, en dat is misschien ook wel veel leuker. Uh, we hebben natuurlijk maar vier dagen gehad om ze echt te pluggen. Maar nu hebben we dus tot uh, januari en februari uh, de tijd om, om, om, uh, ja, om, om nog veel meer dingen te doen. Ik ga nu wel ietsjes meer naar de achtergrond. Maar ik, ik, ik het, hou wel contact met ze. Mm -hmm. Maar het is vooral eigenlijk nu de bedoeling dat de band zelf vooral... Um, het nu moet gaan doen. En, en, en, en, met, en ik heb de afgelopen vier dagen. Hebben we, heb we heel veel telefoonnummers hebben, hebben we kunnen um, krijgen van belangrijke mensen voor de band: mensen van de platenmaatschappij, producers, uh, mensen van 3FM. En um, ja, nu moeten ze het zelf gaan doen en moeten ze zelf proberen die plaat. En, en, en het bandje zoveel mogelijk te pluggen bij radio en tv. Ja. ja, want je hebt het zelf druk zat, denk ik. Ja, ik heb het zelf inderdaad heel druk. En het, de, de, de, december is natuurlijk sowieso voor iedereen een hele drukke maand. Mm -hmm. Dus um, ja, nu moet het eventjes, uh, nu moet ik het even zelf gaan doen. Maar ik, ik, ik zeker help ik ze nog waar maar, het nodig is. Maar waar ben je zelf op dit moment zo druk mee? Uh, nou, ik doe nu op dit moment de, de Disney Singalong, dat is een Disney theaterconcert. Dat doe ik samen met Stanley Burs en Francisco en Chantal Jansen. En dat is ontzettend leuk, we toeren door heel het land en we doen ongeveer zo drie, vier showtjes in de week en dat is echt heel relaxed. En ik ben veel bezig met tv, veel dingetjes en uh, optredens door het land, bedrijfsfeestjes en dat soort dingen. En, uh, ja, dus lekker druk. Oké, okay. ja want de uh, musical Singalong, dat, uh, dat heb je gepromoot, hè, bij de uitmarkt. Ja. En, uh, en uh, dat uh, loopt heel erg goed, denk ik. Uh, ja, absoluut. Dat gaat hartstikke goed. Ondanks de, de crisis uh, zitten de zalen toch gewoon goed vol. En dat, dat is wel heel fijn, hoor. Ja, dat kan ook niet. En, en, en te gek. En de mensen reageren hartstikke leuk. En uh, ja, het is ook wel eens leuk om in een voorstelling te staan... ...maar je gewoon totaal jezelf kan zijn en um, niet in een rol staat, zou ik maar zeggen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zoals je al zegt, uh, Jamai, uh, 2009 was eigenlijk wel een heel mooi jaar... sowieso voor jou in de musicalwereld. Ja. Uh, daar is eigenlijk een vraag over binnengekomen en we hebben ook iemand aan de telefoon... ...hallo, met wie spreken we? Ja, uh, ik spreek met Marielle Leijen. Hallo Marielle. Um, Marielle, jij had een vraag aan Jemai, hè? Ja. Nou, kom op. Ja, vertel ja. het maar. Hoi Jamai. Hoi. Hoi. Um, je hebt een hartstikke mooi jaar gehad, um, vinden wij. Maar wat vind jij nou zelf het, um, het mooiste of het leukste wat je hebt mogen doen het afgelopen jaar? Um, nou, ik, vond inderdaad ook een, ik vond het echt een bijzonder leuk jaar. Veel beter dan 2008. Ik had wat minder dan 2008, maar volgens mij velen met mij. Um, en 2009 was toch wel, denk ik, het hoogtepunt uh, te winnen van Dancing with the Stars. Dat vond ik wel zo te gek en dat had ik ook zo niet verwacht... Dat vond ik wel absoluut het leukste. Oké, okay, nou dankjewel. Ja, nee, graag gedaan. Wil je, wat je nog wat vragen? Het Sorry, wat oh, zei je? Wat, wat vond Marielle het leukste in 2009? Wat ik het leukste vond? Ja. Uh, nou, ik vond het heel leuk dat ik bij de opname mocht zijn van Dancing with the Stars. Bij de uitzending, dus... Ah, uh, oh, ja. wat goed. Ja, dat vond ik het leukste. Marielle, waar kom nou. jij vandaan? Ik kom uit Os. Gezellig, we hebben ook mensen aan Os aan, uh, aan de livestream. Helemaal leuk. <laughs> Zo. Ja. Hey. Ja, wij waren af. Ik, ik was bijvoorbeeld even kijken, of, vorige week was ik nog in de Os in de Theater de Lievekamp. Was je daar ook? Ja, dat heb ik je nog gezien na afloop. Met de kinderen. Ja. Inderdaad, gezellig hè? Ja, ja, flip, ja. Gewoon een uh, die-hard fan, hè? Ja, gewoon, ja, ja. Reunie hier is op CFM zelf Ja, gezellig. Ja. Maar, heb je nog een vraag of niet? Nou, nog een heleboel, maar ik weet niet of ik die nou, zo Nou, dan dan We vragen er nog eentje. Nog één een vraag over Kom, erop, ja. kom uh, ja, maar op, kom maar op. Wat ga je doen volgend jaar? En uh, misschien mag je geen antwoord geven, maar. Um, heb je auditie gedaan voor We Will Rock You? <laughs> ja. <Oeh. laughs> ja, ja, ja. Nou, ik zal het eventjes aan de luisteraar uitleggen. E, inderdaad, er komt volgend jaar brengt Joe van hem theaterproducties een thea theaterproductie, nieuwe musical, We Will Rock You. En, uh, een, een theatervoorstelling met Queen Muziek. En ik ben enorm fan van, van die musical. En ja, ik heb auditie gedaan. En ik moet nog terugkomen. En uh, ja, wie weet. Het, het, het staat echt op mijn verlanglijstje op nummer 1. Dus ik hoop... Uh, ik hoop dat ik het mag gaan doen, maar ja, is dus altijd even afwachten wat de queens ervan zeggen. Ja, nou, ik duim er in ieder geval voor je. Nou, dankjewel, verder bedankt. <laughs> heel erg bedankt, uh, Marielle, en uh, we hopen zeker dat je blijf, lekker blijft luisteren naar CFM. Ja, hoor. <laughs> Oké, okay, dank je. Ja. Hoi. Oh, doei, doei, Marielle. Doei. Nou, je hebt wel heel veel fans, hè, Jemai? Ja, gelukkig. Hartstikke leuk. trouwe fans, ja. Ja, ik, maar, uh, maar je hebt ook echt niet stilgezeten. Even kijken, want in 2003 heb je volgens mij Idols gewonnen. Ja. 2003. Ja. En uh, daarna, ja, je hebt natuurlijk een single gemaakt. En daarna ja. kwam de musicalwereld. Hello Dolly zie ik je hier staan. Jesus Christ, Superstar, Musicals in Ahoy, The Wiz, Le Miserable, uh, Urantown. Nou, ja. wat een lijst. En op RTL natuurlijk. Ja, wat een ja, lijst. Ik, ja, ik ben er wel heel erg trots op. Ja, het is echt... Uh... Het is heel raar gegaan, want ja, ik begon natuurlijk eigenlijk in de platenindustrie en uh, dat was ik zat eigenlijk net op het randje dat het nog een beetje goed ging uh, in de platenindustrie. Ja. En uh, ja, daarna werd het gewoon steeds moeilijker en en er kwam alweer een idols 2 overheen en er kwam weer een popstar uit de grond en een exverter en dan weer een sterrenjacht en een doetje en een je overal en nergens. Mm -hmm. Dus ja, de platen verkopen worden wordt, wordt natuurlijk nog steeds moeilijker en werd het voor mij ook steeds moeilijker en ik voelde gewoon aan alles dat het gewoon voor mij beter was om om theater te doen en. Uh, ...omdat ik dat, dat daar ook op mijn, mijn hart en uh, ja, mijn, mijn passie ligt. En uh, dat is eigenlijk voor mij volgens mij de beste keuze geweest die ik had kunnen doen. Of ik nog een plaat had kunnen maken die misschien geflopt zou zijn... ...of uh, waar ik helemaal niks van had verkocht. Of de theaterwereld kiezen. En ik ben enorm blij dat ik uh, het theater heb gekozen. Want uh, ja, daar zit ik toch wel erg op mijn plek. Maar ik sluit niet uit dat ik, uh, nog, dat ik niet een plaat ga maken. Ik hoop wel in de toekomst ooit een plaat te maken. Nou ja, ik, uh, ik vind, ik ben het helemaal met je eens met je, uh, je bent in de musicalwereld terechtgekomen. En uh, ik heb je toen uh, ja, eigenlijk voor het eerst zelf gezien bij een musical, uh, uh, bij de Johnny Krijkamp Awards, toen jullie oh, voor ja, ja, Sir Cameron ja. Macintosh uh, en, de, en uh, medley zongen. Nou, oh, ja. en wat je toen van noten uitgooide, gooide, echt, nou, toen had je het helemaal gemaakt bij mij. Echt geweldig. Nou, dankjewel, dank je wel, Dat was echt, dat vond ik echt helemaal top. Nou, dankjewel. Nou, dank je wel. Ja, dus, dus, dus, dus, dus um, ja, ik, ik heb het heel erg naar mijn zin. Weet je, wat wel, wat wel jammer is, is aan, uh, aan, aan te is dat je eigenlijk... U bereikt natuurlijk niet heel veel mensen. Uh, nog steeds natuurlijk bij zo'n 2,5... Uh, 200.000 mensen per jaar of misschien minder. Kijk, en als je, als je een plaat maakt, dan doe je natuurlijk zoveel promotie en doe je zoveel dat... Mensen weten wat, wat je doet en, en, en kan. En ik krijg natuurlijk wel ontzettend veel de vraag van... Ja, maar wat doe je nou op dit moment? Of, of waar zit je in? Ja. En uh, mensen die echt vaak naar theater toe gaan... vaak naar musicals gaan, weten natuurlijk wel... Uh, wat ik aan het doen ben. Maar toch eigenlijk het grote gros... Uh, uh, uh, ja, weten dat oh. vaak niet. <lacht> en wat was nou, nou je favoriete musical uh, om te spelen? Mijn favoriete musical? Ja, oh, wat je hebt gespeeld. Ja, ik denk dat mijn hoogtepunt wel Le Miserable is geweest. Ja. Dat is denk ik ook de dat, grootste productie uh, die erbij zat, of niet? Ja, dat is de grootste productie. Ja, The wizard is ook wel een aardig grote productie, maar Le, Mies, uh, Le Miserable was wel, een, uh, ja, is toch wel een, een meesterwerk en een musical dat uh, uh, al bijna 21 jaar draait over heel de hele wereld. En miljoenen bezoekers heeft gehad. En ja, het enige jammere eraan was dat het 3,5 uur duurde. Het was echt voor mij ook veel te lang. Het was echt te, te zwaar voor je? Ja, nou ja, drieënhalf uur ja, nou, Ik ben blij dat ik niet hoef te kijken. Dat meen <laughs> ik echt. Nou ja, ik heb de musical gezien. Ik ben er alleen maar over te spreken. Maar heb je ook echt 3,5 uur op het podium gestaan dat valt, of uh, viel dat nog wel mee? Ja, uiteindelijk valt het wel mee hoor. Ik denk dat ik uh, misschien uh, van, van de 3,5 uur... Uh, nou, zeker toch een anderhalf uur op het toneel sta. Nou, dat is behoorlijk. Ja, dan... Ja, het is, het, is, uh, het, is, het is lang en het is heftig en het is alleen maar muziek en het is best wel klassiek, weet je wel. Ja, voor de mensen die ervan houden is het misschien mooi, maar ja, het, is, het, is een, uh, het was een heftig stuk. Maar uh, ja, wel te gek. En voor mij was het ook goed. Ik heb er een award voor gewonnen, dus ik vind het toch gewoon uh, een mooie productie. Ja, precies. En Kareegsta, geloof ik, hè? Ja, we hebben vastgestaan het nieuwe Luxe Theater in Amsterdam en 2,5 uh, en, en, en maand in, uh, in Carré. Ja, Carré is toch uh, voor elke musical artiest uh, toch wel, uh, zodra je daar gestaan hebt, dan uh, zit je wel goed. Ja, ja Carré is natuurlijk, ja, voor veel artiesten is Carré wel echt een, uh, een hoogtepunt. Omdat het gewoon, ja, je staat in Amsterdam en het is, het, is een, het, is een, het is een prachtig mooi theater. En het is natuurlijk een theater met heel veel geschiedenis, waar veel mooie dingen zijn gebeurd. Mm -hmm, ja. Ja, dat klopt. Hey, en uh, je hebt een, een, een presentatie, uh, presentatie gedaan dit jaar uh, Wagens ja, Elvis samen nou, met dat Gordon. Dat was ook een succes hoor. Dat was ook een succes. Ja, Dat uh... kan nonnen, zeg. <laughs> vorige week hadden we Bouke aan de telefoon de winnaar. <laughs> ja, vorige week hadden we Bouke inderdaad, ja, was ja. goed. Maar dat, uh, gaat dat nog gebeuren? Zit dat nog in de pen, of? Uh... Nou ja, kijk, we zijn wel bezig met, uh, met een paar aantal presentatiedingen inderdaad. En, um, Um, ja, weet je wat het lastige van tv is? is dat, dat, dat er, zijn altijd, er zijn heel veel ideeën en er zijn altijd heel veel mogelijkheden, maar uiteindelijk uh, beslist de zender uh, of, of het erop gaat of niet. En dat heeft ook met budgetten te maken. Maar ik, uh, ik heb wel heel veel leuke ideeën en ik ben wel serieus aan het praten voor, uh, over nieuwe programma's. Maar uh, dat gaat altijd. Weet je wat met tv is? Dat, het, uh, dat kan altijd heel lang duren voordat je iets hoort. Maar meestal binnen een week in één keer staat je agenda vol. Dus dat is. Dat is heel bizar. Maar ik, ik ben er in ieder geval bezig. Want ik vond het uh, enorm leuk om te doen uh, waar Elf elf is. Helaas heeft het niet zo erg gescoord. Maar ik vond het wel een ontzettend leuk programma. En te gek om met Gordon samen te werken. Hele fijne kerel. Oké, okay, nou dat klinkt goed. Hey, um, um, heb, wil, wil jij nog iets zeggen tegen onze, uh, tegen onze luisteraars in verband met de kerst? Ja, natuurlijk. Ja, alle luisteraars een hele fijne kerst. Maak er een mooie dagen van. ik hoop dat we een witte kerst krijgen. Volgens mij is het 80% kans hè, dat we een witte kerst krijgen. Ja, het dat zou wel er, heel mooi zijn. Het ligt er net aan aan welke ja. kant van Nederland je woont. Ik denk dat we hier in Zandvoort uh, dat, dat wat moeilijk gaat worden. Maar wie weet, wie weet, wie weet. Ik natuurlijk iedereen een uh, fantastisch 2010. En ik hoop dat het uh, een nog mooier jaar wordt dan 2009. Nou, dat wensen wij jou ook toe, Jemai. Maak er wat moois van. Vooral met de uh, uh, Disney Musical, waar je, nu, uh, waar je nu nog druk mee bezig bent. Dank je wel. In, in ieder geval alvast de beste wensen. En uh, mogen we je in de toekomst nog een keer bellen? Natuurlijk, als je hier belt, maar hartstikke leuk. Gezellig. We vonden het leuk om je in de uitzending te hebben. Nou, wederzijds. Veel succes. Ja. Dus Moeten jullie nog lang vanavond? Nee, we zijn uh, nog een half uurtje en dan gaan wij naar de afterparty. Ja. Hé, <laughs> hey, we gaan voor jou eventjes draaien de, de, de, hetgeen uh, jullie gedaan hebben op uh, de Uitmarkt uh, 2009. Die gaan we even draaien, zodat we ook even jouw uh, jou, uh, grote kwaliteit, jouw stem kunnen horen. Nou, dat is een gek. Hartstikke leuk. Dankjewel en, en een hele fijne avond. Doei. Zelfs, bye bye. Hoi. Hoi. I worked in the colony, just made my Jews. Accepting with a question of prevailing views. And then a young man's life was one long ride. Hey! Standing gone Be close to you, you must be strong, I may not be with you, but you've got to hold Shimmering, splendid Tell me, princess Now when did you last let Your heart decide Dat is een mooie medley uh, van de Sing Musical Singalong Disney die uh, nu in de uh, in, uh, theaters draait met Jamai, die we net spraken. En uh, we gaan door naar mijn collega Roy, die is er helemaal klaar voor, voor ja. Uh, uh, ja, het entertainment nieuws. Ja, het is shownieuws met popstar Henry ja, en de laatste keer natuurlijk bij Roy One Air en vanaf 2 januari zijn we zeker weer terug. Natuurlijk met shows dus maar dan in de vorm van entertainment for you. Goedenavond Henry. Ja, goedenavond uh, luisteraars en Roy. Hoe is die jongen? Ja, helemaal goed. Hey, um... ik, ik heb het horen fluisteren. Um, uh, de, de, de, de, ik, ik geef jou het woord even, even tussendoor, voor, voor de verandering. Nee, ja. Jij wil het wel weten. In ieder geval, het, het, het grootste show is vandaag is natuurlijk dat wij uh, van Jeroen van der Boom net te horen hebben gekregen... ...dat uh, ja, ze eindelijk in gesprek zijn. Ja, ongelooflijk. Ja, gewoon de toppers in gesprek. Zie je het voor je? Gerard ja. Joling, Gordon... No, René Vroger en Jeroen van der Boom. <laughs> Ze gaan ik kwartet me, spelen. Ik, ik, ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar ik zou er niet graag tussen willen zitten. Ja, Helemaal maar we gaan even snel naar het showbiz nieuws, want we zitten ja. in tijdsnood. Hé, hey, um, ja, het Glazen Huis is weer van start gegaan, hè Henry? Ja, ik heb het gezien, ja. Met de Maxima, hè. Ja, precies. Maxima heeft zich gisteravond opgesloten, hè? De, de, de drie DJ's. Ja, ja, ja, ja precies. Dus, uh, ik heb het ook een tijdje gevolgd op, uh, op televisie, maar op een gegeven moment bleek het toch af te vallen. Ja, hey, en, ja. Um, en weet jij al hoeveel geld ze hebben? Ik heb helemaal geen idee op dit moment. Ik heb er nog niet even naar gekeken, eerlijk gezegd. Uh, maar daar weet jij natuurlijk alles van, of niet? En dan gaan even kijken hoeveel er is. Eén moment hoor. Ja, kijk eens even. 1 een miljoen? 244.668 euro. Ja, ik uh, help even Roy. Nou, het, het, het, het, het... Ja, Jaap, Jaap had de gouden envalon bij zich, dus... <laughs> nee, helemaal geweldig. Zo'n mooi bedrag al in zo'n korte tijd. Want ze zijn nu net bijna ja, ze zijn 24 uur bezig met ja. dat glaashuis. En ze hebben al zoveel geld opgehaald. Nou, echt knap. Dat was ja, eigenlijk wel zinnig als je het goed bekijkt in deze tijden. Ja, toch? Ja, zeker weten. Hey, wat, wat, wat Heb jij nog uh, wat te melden? Nou ja, als ik even kijk naar mezelf, uh, we zijn momenteel druk in de weer met uh, plannen te maken voor volgend jaar, natuurlijk. Uh, dus als de zaken er nu voor staan, dan uh, zal in maart dan een nieuwe single uitkomen. En dan gaan we toch iets, iets andere richting op dan we de laatste tijd gedaan hebben. Dan gaan we toch iets commerciëler werken. Uh, maar ja, goed, dat zee, ja, daar hou ik hier wel op de hoogte van, uh, Roy. Dus uh, Ja, goed, en daarnaast heb we natuurlijk gezien dat, uh, dat, dat Mandy en Charlotte op een gegeven moment in, in, in de sing-off zitten. Ja. ja, dat wordt nog spannend. Charlotte! Ja. Ja, dat wordt inderdaad interessant. Ja, ik denk dat die op een gegeven moment op dit moment de minste papieren heeft. Dus uh, ik, ik, ik, laat het, ik laat het maar gebeuren. Ik ga even terug naar kijken vanavond. Ik, ik, heb, ik heb vanavond even de tijd ervoor. Dus uh, we laten het gewoon gebeuren, zo gezegd. Ja, en dan uh, heb je het gehoord van René Schumann? Nee, vertel. Ja, die, is, uh, die trouwt op Hawaii. Dat is een mooie plek. Ja, 14 februari, dan uh, trouwen ze. Dan, uh, dan zullen ze dan in ieder geval uh, op Hawaii uh, trouwen met elkaar. Uh, Angel Eye en René Schumann. Nou, en dat het is zelfs leuk. Ja, zo is goed. is, het op, is het een Valentijnsdag. We zullen hem even mailen, kijken of we een uitnodiging krijgen. Ja, ja. ja. Misschien, ja, ik, ik, ik heb mijn telefoon maar misschien kan ik hem de telefoon of wel, dus ik heb hem wel even geven. <laughs> als, als jij hem nou eens even belt. We zijn met z'n vieren, dus uh, jij en uh, wij drieën. gaan wij even als een bruiloft. Ja, dat zou wat gek zei natuurlijk. Hè. Oh, nee, ik kwam me nog tegen een paar, paar weken geleden. Op de autobaan, Toen uh, was ik onderweg naar uh, de en uh, Toen kwam, kwam ik toch al tegen onderweg. We komen elkaar af en toe wel eens tegen zo. Of, of het is op straat in Geleen of uh, tijdens een optreden. En, of live voor, voor een uh, L1 hier in Limburg. En uh, ja, terwijl ik de vorige week lang weer tegen op de, de autobaan. Dus uh. ja, en... ja ik, ik, ik kan het wel. Ik, ik, ik heb een hele sympathieke jongen gevonden. Die heeft al heel uit al als een keer gewerkt. En ik vind dat hij nooit die uh, waardering eigenlijk in Nederland uh, gekregen heeft die hij uitgediend heeft. Nou, goed, dat is mijn mening hoor. Ja. Hé, hey, ja. even, want ja. uh, de tijd dringt al heel erg, sorry. <laughs> de, want, dat heb je, met een laatste uitzending. Hé, hey, uh, ja, we hadden het net al even over de verzoening tussen uh, Gordon en uh, uh, Gerard Joling. Ja, ja. Uh, er wordt nu alweer gespeculeerd dat ze terugkomen met over de vloer. En die eigenlijk ja, niet gespeculeerd, voling, ja. want ja. Uh, Gerard Joling heeft het uh, van de week op de radio uh, al genoemd. Dus... Nou, het is zo dat, uh, dat Job van den Ende... Joop van den Ende die heeft al bepaalde mensen benaderd. En uh, dat ging over, over de vloer. Maar het is nog even de vraag of bedoel, Gordon en uh, Joling daarmee... Uh, in. Uh, bedoel je niet uh, de mol? Uh, nee, Joop van den Ende. Nee, ik, <laughs> ik, het is John de Mol, sorry. Het is John de Mol, het staat hier recht. Ja, ja, John de Mol, sorry. Ja, ik haal die tweede webinar. <laughs> Jamai, musical, je weet nee, John de Mol die is in ieder geval wel aan het praten geweest. Maar ja. ik heb ook gehoord dat het niet zeker is of het nou Gordon en, uh, en Joling gaan worden. Of dat het misschien toch twee andere personen gaan worden. Ja, het is inderdaad ja, niet zeker, maar het, het was in ieder geval, de mediakrant media heeft het gemeld. Eh, dat Gerrit Joling in, in de Koen Sander Show heeft dit onthuld, hè? Ja, zeker weten. Want momenteel wordt er gepraat met elkaar, dus ja, laat maar gebeuren. Ik bedoel. Het zou weer wel lachen worden natuurlijk, lachen geen brullen. Tot slot, heb je nog een nieuwtje? Uh, echt, echt nieuwtje niet, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, het, advieer, het is, die is zo vaak onderweg, dat hij nou de, de tijd heeft gevonden om uh, kerst te vieren met zijn kleinkind. Nou, dat is hartstikke mooi of niet dan? Zeker weten. Wat ga jij doen met de kerst, uh, Henry? Uh, ik denk dat ik ook lekker thuis zit hier en uh, lekker wat uh, in die verdiepan uh, gooien, wat vlees mee, wat vlees braaien. Net als dus, iedereen. Uh, heerlijk, jongen, heerlijk. Zeker weten. Ik heb zitten zitten. Dus, nog uh, kerstoptreders? Ik, uh, ik heb er een paar uh, in opties staan, maar dat is allemaal niet doorgegaan. Dus uh, ik doe het even lekker rustig aan. Ik vind, ik vind het prima zo. Oké, okay. Henry. Ja. wil je nog wat oh. zeggen tot slot voor de luisteraars? Voor de ja, kerst. Natuurlijk, ja, zeker weet ik. Ja, we, we horen elkaar uh, uh, in ieder geval deze week niet meer. Dus dan wens ik iedereen in ieder geval alvast. feestdagen. dagen. Oké. Okay. En hey. gelukkig kerstvlees? Eén hey, moment hoor, dan gaat hier even wat mis. Er gaat wat mis. <laughs> Dat is uh, onze Pascal. Hey Henry, ik wil je heel erg uh, bedanken. Graag gedaan. En uh, wij gaan uh, door meteen. Uh, ja, in ieder geval tot 2 januari. Dan horen we jou uh, zeker weer. En dan uh, helemaal super. En in ieder geval hele fijne feestdagen jongens. En uh, een heel goed begin uh, van 2010. Uh, ik zou zeggen dat het niet te zat uh, bedenk om je ogen. En, uh, ja. en gezond, uh, gezond 2010 in ieder geval. Henry, uh, bedankt ook voor afgelopen anderhalf jaar onze samenwerking bij Royal Air. En volgend jaar zetten we hem door vanaf 2 januari. Bedankt. Zeker weten hoor. Zeker weten jongens. Hendry bedankt. Toi toi hè. En vanaf Henry gaan we even door naar microfoon 3. Want daar uh, de Disney Band op. En Pascal van de Beek is daar aanwezig. Pascal ben je daar? Pascal van de Beek. Ja. Hoor je mij? Ja. ja hey! Pascal. Hoe is het daar? Hoe is de sfeer? Heel gezellig is de Lijkt sfeer. Lijkt het een beetje op de Disney Sing Along van Jamai? Uh, nou, dit is wel een hele leuke verkleedpartij. Want elke artiest is verkleed als een, artier, als een Disney figuurtje. Ik zie hier het uh, uh, kijken uh, van 1001 uh, Nachten. dingen zie ik staan. Ik zie Pocahontas en ik zie Tijgertje. Zie ik allemaal, het is een heel gezellig, speel, een leuke muziekspeel wordt er gespeeld. Dus en, uh, het wordt ook steeds meer druk hier dan met allemaal kleine kindertjes die komen luisteren naar de muziek. Oké, okay. dus hey, aan... ga even lekker dicht bij die, met die microfoon daar staan en wij luisteren even met je mee. Ja, ja? is goed. We moeten ze niet gaan huilen maar wel zielig hoor. Hé, hey, ik zie wat. Meneer de Boze Wolf. Dag meneer Boze Wolf. Hallo. Heb je een kapje gezien? Of ik je een kapje gezien? Heb? Nee, ik, ik niet. En heb jij wel? ook uh, geitjes? Toch een koorts, graag. Geitjes? Die heb ik wel gezien, ja. Heb jij ze dan? al gezien dan? Of zitten ze al in je maag? Nee oppassen, hebben die Q-koord tegenwoordig. Dat is waar. Oh, ja. weet je dat, je... dat was meneer de grote boze wolf. Hey. Ja. En dan gaan we nou even een eens ja. over. Wil je die foto hè? Ja, je bent wel op de radio nu, hè? Oh <laughs> ja. ja? Nou, ik heb net uw verslaggever gefotografeerd. Hé hey, Pascal, misschien je is het handig dat je de... eventjes <laughs> op de muziek richt. Pascal, ja, klopt. Maar. Even op de muziek richten en de boze wolf, ja. maar even schop onder hol geven. Nou, die is al aan weg. Oké, okay. nooit. Hier, we hebben weer een liedje. Is dat iets wat je Alles goed, maar ook is een lood, stuk op je kop. De lekkere honing van de bij, die maakt al dier speciaal voor mij. Want dieren smaken het zo goed, als je van. En berenland. Nee. En beren me leren kan. Nou, heel erg uh, gezellig. Op het gastensplein. dus is echt de moeite waard. Hey, uh, even nog naar het kerstgevoel. Als u een uh, leuke reactie hebt uh, voor CfM qua de kerst en het uh, op CfM Text TV wil geplaatst hebben, dat kan. Stuur even een mailtje naar kerstgroet zfm, en dan komt uw kerstgroet. Leuk, gezellig op CfM Text TV. In ieder geval blijf wel even het laatste kwartje luisteren. en Roy, we kijken zometeen nog even terug naar afgelopen jaar. En we bedrijven, maar waar nieuws. Uh, en het gastenplein, laten we even voorzien wat de microfoon gaat helaas wegvallen. Bedankt, Pascal van volgende week. Okay. Hele prettige kerstdagen en een heel goed, fantastisch nieuwjaar. Hallo, liefde. En dat was uh, Stef Eckel, die ons allemaal een fantastisch nieuwjaar en een mooie kerstdagen wenst. Het moest eigenlijk andersom zijn. Ja, het laatste kwartiertje is aangebroken van Roy on Air. Oh. En ik vind het, het begint, ik begin een beetje emotioneel te worden. Ah, ja. Oh jee. Dat Maakt niet uit. Ga ik niet doen. Kan iemand even voor een emmertje zorgen? Nee, misschien een zakdoekje. Een <laughs> zakdoekje. Hé <Hey>, jongens, <laughs> oh. voordat we de boel uh, gaan afsluiten en afbreken, gaan we eerst nog eventjes naar het rare maar waar nieuws met Rudy Nicola. Ja, ja. En misschien is dit wel iets voor jullie uh, jongens. Je oh. kan uh, door een tatoeage kan je levenslange korting krijgen op een gegilde kaas sandwich. Dat krijgt degene die een afbeelding van een broodje kaas op zijn of haar lichaam laat zetten. Een restaurant in Ohio is erin gespecialiseerd. De in Lakewood gevestigde meld, bar and grilled is daarom bereid om iedereen die een tatoeage laat zetten voor de rest van het aardse bestaan, 25% korting te geven op de lekkernijen. Het restaurant is zelf een samenwerking aangegaan met eigenaar John Varkens van Voodoo, Voodoo Monkey Tattoo. De naaldkunstenaar heeft al één klant met de korting geholpen. Die wou een strip had van Popeye op hem. En die heeft niet spinazie, maar een tatoeage van een broodje kaas. <laughs> Oké, okay, nee ah, Hij is kan je, niet. Helemaal wel helemaal leuk We gaan nog even naar een kerstplaat En daarna gaan we gewoon Roy Air uh, Ja, gewoon, gewoon eigenlijk In de vuilnisbak De nieuwe single van um, Ja Thomas Berg hè? Ja Lekkere kerst Dat wordt het zeker Dankjewel Mijzelf, waarin zorgen en verreed, twee, bij onbekenden zijn, je denkt niet aan zo. Van Thomas Berger. Heerlijk. Het kerstgevoel, dat komt echt uh, je, ja, je, je, je huiskamer binnen hier op CFM. En uh, ja, we zitten nu toch echt bijna aan het einde van uh, uh, de laatste Roy On Air uitzending. En uh, ja, er zijn hier wat mensen verzameld uh, die uh, even een woordje willen doen. Ik geef het woord even aan Jaap. Ja. Want Roy... Dag Jaap. Dag. <laughs> ik heb het helemaal aan het begin gehoord hoe je begon. Dat twee was jaar geleden. Twee ja. jaar geleden. Tijdens midsomernachtfestival. Uh, ja, en toen had je nog hier een tafelheer zitten. Dat uh, <laughs> was een tafelheer die toch in mijn ogen het uh, wel redelijk deed. Maar, maar niet de goede was. Niet ik. de goede bleek uh, te zijn. Uh, toen heb je het nog een taakje alleen gedaan. En ook dat uh, is met... Kleine stapjes naar voren gegaan. En nu is het, uh, zie je met deze twee uh, geweldige helden hier in deze uitzending. Dus met Pascal en met Rudy. Twee goede jongens. Ja, twee goede jongens. Dat, uh, kan niet anders zeggen. En uh, ja, je gaat uh, volgend jaar dus met Entertainment for You beginnen. Er, ja. Ja, dat ga je verder. Met deze twee heren, dus uh, ja, een stichtelijk woord hier van mijn kant is, uh, het uh, was wel heel erg bijzonder wat je hebt neergezet, zeker deze laatste uitzending, uh, daar heb ik even naar zitten luisteren. Ja, als je dan krakers hebt als Jamai en ook nog eens een keer Jeroen van de Boom, waarbij je dan ook nog eens, jullie drie, alle, alle drie dus, uh, gewoon nog iets weet te ontfutselen van hem, dan ben je uh, geen slechte, slechte radiomaker en jullie alle twee... Daarnaast ook natuurlijk niet. Dus dat is even wat ik uh, wilde zeggen in deze laatste Royal Air. En het woord is aan jullie. Ja, Roy. Da dankjewel, ja. Dan gaan we even van mijn kant uit. Ik, uh, ik ben ontzettend blij dat je ruimte hebt gemaakt voor ons. Voor jullie en mij ja, in jouw tuurlijk. uitzending. Om, uh, ja, uh, om, uh, om zelf ook te leren. En uh, we leren heel snel. We hebben een hoop van je geleerd. En uh, ja, ik vind het echt tof dat je. Uh, je programma durft om te dopen naar een programma wat we met z'n drieën gaan maken. En uh, ja, daar ben ik je gewoon heel erg dankbaar voor. En uh, ik weet zeker dat we in uh, 2010 gaan knallen met uh, Entertainment for You. Uh, met alle standaard dingen die ook in Royal Nair zaten. Alleen dan in een uh, nieuw jasje. Ja, Rudy, ...wou jij dat zeggen? Ja. Of, uh, <laughs> of mag ik? Ja, nou ja, ik ben uh, ook natuurlijk hartstikke blij. Ik ben denk ik nu twee maanden, denk ik of anderhalve maand hier. Je hebt natuurlijk uh, bijgehaald toen Roy en R. Toen je dat nog in je eentje deed. En langzaam uh, is het denk ik steeds beter gegaan. Ik moet het natuurlijk ook nog inkomen. Maar ik hoop dat het uh, een hele leuke show wordt met z'n drieën. We gaan er gewoon een ontzettende leuke show van maken. Roy. Ik geef het woord aan jou, want uh, ik wil toch even weten: twee jaar uh, Roy on Air. Twee jaar Roy Hoogtepunten. Dieptepunten. Nee, uh, twee jaar Royonair begon eigenlijk, uh, is ontstaan eigenlijk bij midzomernachtfestival. Kreeg ik de kans bij CFM's Handvoort uh, te komen met een heel mooi uh, eerste radioprogramma. Toen heette het nog zaterdagavond uh, live. Eventjes, voor één keer, omdat we dan het midzomernachtfestival hadden met Van Kessel. Hele leuke uitzending, ook hoop van geleerd. In uh, december uh, 2000. Uh, Zeven kreeg ik te horen van ja, jij mag je eigen programma gaan doen. Toen hebben we heel veel namen bedacht. En um, Entertainment Live, Roy On Air, Roy op zaterdag, Van Buringen op zaterdag, bla bla bla. bla. Nou, allemaal fantastisch. Uh, maar toen werd het Roy On Air. Ieder hebben we op heist iedereen mogen stemmen. We hadden echt honderden uh, stemmen. En dus het was Roy On Air geworden. Heel mooi. Heel leuk. Maar wat ga je dan doen? Ga je dan uh, artiesten, bekende artiesten zoals we nu hebben in de uitzending... of begin je met lokale artiesten? Ik heb toen voor beide gekozen. Uh, ik heb heel veel bekende, maar ook lokale artiesten. Onder andere vrienden van de show. Popstar Henry, heel veel aan gehad. Sasha en Erik Forrest, Kevin Brouwer, uh, Jerome. En ga zomaar hey, rapperberen heeft ook heel veel in die tijd gedaan. En daarom hebben we echt... Uh, zoveel mooie dingen mogen doen. Met die bekende artiesten. CD-presentaties mogen we... bijwonen. Alex... 10 jaar. Ik heb Alex ook leren kennen... via Roy on Air. En daarna... is ook het kika Artiestengala ontstaan. Daar hebben we twee jaar uh, verslag van gedaan... en uitgezonden. 24 uur... zending. En... allemaal bekende Nederlanders. Van... van... Um, van um, ja, ik ben echt, echt even de weg kwijt. We hebben van, de afgelopen uh, weken. Rond naar Boszart, van Ron borzart tot uh, Johan Flemmings en Jeroen van der Boom Jamaï. We hebben André afgelopen André Pronk vriend van de show geworden. We hebben echt zoveel leuke mensen aan het telefoon gehad. De geheime bellen, die helaas niet meer heeft gebeld. Hey. Hey. Hey. Maar misschien, misschien ja, ja, maar wie wel. weet, wie weet. Wie weet is het Jaap wel, jongens. <laughs> maar, maar dames en heren. Ik, ik weet voor niks. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben nog maar een paar minuten helaas. Dat ik van echt zo blij ben geworden... en dat ik zoveel door Roy On Air... en CFM Zandvoort... Uh, gekregen heb op uh, de radio... maar ook buiten de radio. En ik ben er zo blij mee. En ik ben jullie ook dankbaar... dat jullie mij nu gaan versterken... in, uh, in de nieuwe vorm Entertainment for You. Het zou misschien ook wel een moeilijke punt voor mij hebben... maar het gaat ook heel veel positiefs opleven. En dat heeft het al gedaan. Ik wil jullie bedanken dat jullie ja. aanwezig zijn. Ik wil iedereen, maar ook echt iedereen... die afgelopen twee jaar mee heeft gewerkt... Aan Roy On Air wil ik ook heel erg bedanken. En dat is van Jaap Koper tot Pascal van der Beek. Maar ook alle artiesten en de sidekicks. Kevin Manus bijvoorbeeld en Remy. Dat, daar is het mee begonnen. Met de rubrieken de rubrieke Game Fan. Ik kan echt doorgaan jongens. Maar ik stop er echt mee met het praatje. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Na al die tijd naar Roy On Air. En wie ik heel erg wil bedanken is opa en oma Meister. Uh, die uh, altijd luisteren naar uh, Roy on Air. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar Roy on Air. En uh, jongens, 2 januari zijn we terug met een heel mooi nieuw programma, genaamd Entertainment for You. Iedereen een gelukkig nieuwjaar, maar ook fijne kerstdagen. Iedereen bedankt. Doei. Applausje voor Roy. Dankjewel. Bye bye. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year